Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. En hey, ja, dames en heren, jongens en meisjes, het is weer een aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat te luisteren, dus zitten hier een in café Libertaria met uh, Jurien, Klaas, uh, Henk, Jojo en ikzelf, yes. Johan. En uh, ja.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 Hm. Maar uh, toch nog te weinig om echt invloed te hebben op, het, um, op een neerbeweging van de curve. Hè? Dus uh, dat valt gelukkig nog uh, allemaal mee. Hm. Maar uh, zo, uh, wat, ja, het waren toch wel enkele liters zaad uh, wat hij uh, verschoten heeft uh, in uh, zulke korte tijd. Oké. Okay. Ja, nou, dan zie je heel productief. Het productiefste ja. wat hij ooit in zijn leven is geweest. <laughs> ja, het is ook een hele vitale man, hè. Dus ze onderschat dat niet. Ja, maar dan hebben we nog in ieder geval de Marouane-index. Nou ja, vorige week was de Marouane-index omhoog aan het krolen. Hij heeft zelfs een piekje gehad van... Uh, ja, wat is dit? Bijna 280 punten. Maar hij staat nu dus op uh, 267,30. Ja.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 Oké. Okay. Ja, hij praat nu tegen uh, republikeinen. Republikein. Hij probeert hierbij waarschijnlijk republikeinen Republikein over te halen om van zijn uh, wet te kiezen. Dus, ja. Het <laughs> Zot. Ja, nou, in ieder geval wat de man doet, die heeft, die heeft een wetsvoorstel ingediend vanuit het congres. En daar probeert hij dan medestanders voor te vinden. Dus... Uh...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 Hij vindt dus dat die mensen beperkt moeten worden in hun vrijheid van het gebruik van hun eigen geld. Ten ja. behoeve van het grotere uh, veiligheidsdoel. Nou ja, goed. Ja, veiligheid is aanrakingstekens natuurlijk. Gewoon ja, dus, een instantie aan, die, uh, die 1 miljoen mensen in, in het Midden-Oosten vermoord heeft. Uh, ik, denk, ik, denk eigen eigen over, uh, ik denk dat er over 200 jaar wel duidelijk is dat, uh, dat deze vent, uh, nou ja...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 uh, nee, het is alsof echt iemand aan je bed staat te schudden. En dat was, uh. Nog, uh, was voor mij nog uh, uh, re ja, redelijk ver uh, van het epicentrum vandaan. Ik bedoel, het zijn niet zulke grote uh, aardbevingen zoals in Los Angeles of zoals uh, in Tokyo.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 Hoeveel, hoeveel decennia gaat het duren? Uh, o, de, hoe, uh, ja, er is dus een heel plan hè, om het uh, gas uh, weg uh, te hmm. schroeven. Ja, uh, maar als je, als je morgen stopt met uh, pompen, dan blijft het de komende decennia nog schudden, heb ik begrepen. Dat ja, klopt toch? Ja, en uh, eigenlijk weten ze ook niet of uh, stoppen met pompen uh, schadelijke gevolgen heeft. Oké, okay, leggen dus, ze uit. Uh,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 Maar dat plan is uh, twee jaar uh, geleden door de staatstoezicht op de mijnen van tafel geveegd. <lacht> omdat het water op precies dezelfde diepte als het gas uh, <lacht> moet worden gepompt. En uh, dus geen uh, garantie kon worden gegeven of niet hetzelfde zou uh, gebeuren met uh, gaswinning. Oké. Okay, okay. Ja, dus en, en dan gaan ze dus zeg maar wat, is dus, eerst die geo. Uh,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 En eh, wat zijn de andere alternatieven? Nou, hier in uh, het uh, noorden worden het natuurlijk eh, wel, proberen ze er ook windmolens te plaatsen, maar daar is even um, hard verzet uh, uh, tegen, met uh, uh, doodsbedreigingen aan toe. En dan kan ik ook, nou ja, de doodsbedreigingen niet, maar ik kan me verzet wel voorstellen, omdat uh,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 Ik, ik zit er helemaal uh, niet zo heel uh, diep in, maar god ja, hè, als ik het alweer over mijn eigen schattige wijken uh, heb, dan zijn er dus iets van vier tot vijf energie-initiatieven uh, uh, hier uh, die aan het rollen zijn. En een of van is dus het plaatsen van uh, zonnepanelen. Maar dan nou schijnt het er dus zo te zijn dat uh, het rendement van die zonnepanelen ook nog wel uh, uh, tegenvalt, zeg maar, economisch gezien. Ja, ja.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 je kunt het ook zien met de overheid. Eh, je geeft veel en je krijgt wat. En als je daar een paar zonnepanelen voor je dak eh, terugkrijgt. Met subsidie, uiteindelijk. Ja, na een jaar of 15 of 20. <laughs> heb je dan eh, je elektriciteitskosten of je verwarmingskosten. Want je kunt ook nog eh, je, wel je douchewater eh, ermee verwarmen. krijg je er wel mee terug. Hou er rekening mee dat er dan nou waarschijnlijk ook nog belasting over overgegeven gaat worden. Hè? Ja, dat... dat uh, de, de overheid ja, kennende, ze geven ja. niet zomaar iets. Dan veranderen uh, ze over een paar jaar de regeltjes. Want hey, mensen uh, verdienen een keer geld met een met uh, zonnepaneel dat wij gesubsidieerd hebben. Belasting ja, dat, uh, dat was een paar jaar geleden wel in het nieuws. Uh, van hoe ja. moest je dat uh, rekenen. En dat is ja. ja, wel raar dat je aan de ene kant uh, subsidies krijgt en de andere kant uh, dus niet. Maar ja. goed... Uh, biomassa, Bi biomassa het uh, gebruik uh, van uh, pallets, van de kleine korreltjes. Nou ja, dat zijn dus, uh, dan heb je dus zeg maar, gewoon houden, uh, houtkacheltjes die ontzettend efficiënt zijn in de verbranding. Maar dat niet alleen, om dat uh, draaiende uh, te houden, krijg je dus ook uh, dat uh, er een behoefte is om uh, bos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 Dat de belastingambtenaren op de weg gingen uh, ruiken of je auto niet naar uh, fritiel rook. Want de overheid was wel bang om heel veel accijns mis te lopen. Omdat uh, mensen gewoon uh, goedkope slaolie bij de halbi uh, uh, insloegen. En in dat, gewoon, dat, dat kun je gewoon in je, in je dieselmotor uh, gooien. Ja Je maakt niemand zich daar zorgen over. Er wordt echt op gecontroleerd als jouw auto naar frituur uit Dat is niet erg. Ja. krijg je dan een boete. Ja,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 Of ja, en als iedereen dat gaat doen, al die onderdaantjes, ja, dan heeft koningin, hoe uh, is het, <laughs> dan heeft de koningin geen doekoe meer, hè? Nee. Nee, dat yes. moet niet gebeuren. Hard aanpakken. <laughs> ja, <thuis. laughs> ja, maar ver, verder staat het artikel vol met cijfers, maar ja, het is nog niet helemaal duidelijk wat, uh, wat het allemaal inhoudt. Ik bedoel, yeah, uh, het is gegroeid van 6,6% uh, uh, in twee jaar naar 7,4%.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 De onzichtbare hand of zo? Nee. Ja, ja. <laughs> er is sowieso uh, technologische vooruitgang. Hè. Dus ik heb uh, één anekdote uh, ik heb het vast al een uh, keer uh, verteld. Dus ik heb in mijn jeugd nog mensen achter een looprekje uh, zien harken. Zeg maar. Gewoon dat je uh, zo'n rekje die je op moest tillen en dan weer neer moest zetten. En pas uh, in de jaren tachtig kwamen er erachter van hé, hey,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 Een maand geleden had ik nog een discussie over het klimaat met uh, sectenleden van de Forum voor Democratie. En zij daarmee. Waar was dat dan? Waar kom je die mensen dan tegen? Uh, op uh, het forum uh, Vrijzinnige denkers uh, op uh, Facebook. Oh, ja, inmiddels en, en gekaapt, geloof ik, door uh, de FVD? Uh, ja, absoluut.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 Ja, waarom maak je er niet gelijk een miljoen van? Alsof? Want ja, daar ken ik het idee van. We moeten ontmoedig worden te roken. Ja, maak er dan een miljoen euro voor een pakje van. Ja, 121. Ja, niet 21. Ja, ja, ja, 21. Op de PvdA's. 21,30 euro. Waarom niet 1995? Nee, dat uh... dat dit... wil echt VVD zijn? <laughs> ja. Ja, maar daar gaat het debat over. 1995 ja. ja. dus Het moet nog wel verkocht worden, want de staatskast moet gespekt worden. Ja, ja. ja wat, wat kun je als overheid ah. doen om met een okur te ontmoeten? Ik denk uh, dat er ja. heel, heel, heel veel uit de kast is getrokken. Nou, de vraag is of je hier überhaupt mee ontmoet, want volgens mij maak je juist een statussymbool van. Ja, dus als denk... je het dus goed doet, als dus je het goed zou willen doen met die sigaretten, dan moeten die sigaretten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 Ja, Monero, hè, Monero. Nee, gewoon Bitcoin. Bitcoin uh, Monero, Bitcoin Monero is meer Dark Darkweb gebruikt. Dat Dark is ook het leuke ervan. Bijna elke ja. Bitcoin die beweegt is al in kaart gebracht. Maar die mensen hebben het daar graag over. Dat is bekend. Kijk, nou, als we bang willen gaan maken voor Monero... Ja, dan moeten ze zoveel bruggen te ver een stap nemen... Dan, uh, dat, dat, dat werkt niet. Kijk, als jij je uh, cryptocurrencies wilt aanvallen... en je wilt ons bang maken... en je bent de politicus...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 Ja. Maar Kijk, zo'n bedrag is 20 euro. Daar kunnen jongeren nog wel op, op betalen. Maar dan zijn ze wel het mannetje. Ja. Als ze dan sigaretten gaan roken. Zo'n pakje ja. kost 20 euro. Ja, Dan ben je echt de bink Dan heb je merk -schoenen heb je merkschoenen aan. Die gouden ketting om je nek. Eh, een dure petje en je dure pesje. En je dure jackie aan. En dan rook je ook nog eens uh, een, een peuk. Samen met een, terwijl je een blikje Red Bull in je hand hebt. En nee, een mannetje. Ik, ja. En dat is dan in Rotterdam. In Rotterdam, hou zie je dan staande van... Ja, meneer, ben bent... Dan... Het roken mogen we even uw belastingaangifte uh, doorzien. En dat is. Ik ga ruiken pot... of het naar puur uit ruikt van de sigaretten. <laughs> nee, nee, nee. Ja, nee, dat was, nee. Was <laughs> dus als je dan een mark aan bent, dan worden alles van je afgepakt. Hè? Als je daar uh, een sigaret staat te roken, met die padveracties, ja, weet je wel. Ja, dan dan ben je de peug ja. ja, ik denk dat uh, wat je niet, wat je met dit soort regels uh, vaak ziet, is dat. Uh, kijk, sigaretten zijn toch uh, een aankoop. Ook voor veel mensen zijn er toch, toch wel een beetje een impuls aankopen. Er zijn heel veel mensen die uh, ook variabele hoeveelheid sigaretten roken. En uh, als die prijs omhoog gaat, hebben ik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 Uh, misschien, oh, dit weekend uh, ga ik weer ook, Weet ik veel. Hè? Met niet iedereen is verslaafd en gaat elke dag zitten roken. Dat is best wel zo'n groot deel. Maar dat is niet alles. Ik denk dat er gewoon, uh, ja, dat ook een deel gesubstitueerd gaat worden. En dat is dan net geld wat misschien, een sigaret is bij uitstek iets wat je misschien nog niet online koopt. Ik denk dat veel mensen toch nog uh, ergens kopen. Maar dan gaan ze het geld niet aan iets anders uitgeven. En juist die uh, transacties op straat, waarbij nog fysiek contact hebt met mensen en goederen.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 bij deze verhaal is het nooit zo van. Uh, en de eigenaar mag alles houden. En dat zou een mooi verhaal zijn. Dan zou je in ieder geval twee vliegen in één klap slaan. Vanuit de overheid Klinkt de wel leuk. Klinkt wel leuk. Ja. We kunnen het proberen. Nou ja, dat zou mijn insteek zijn. Kijk, dat is uh, gewoon uh, zorgkosten relatief. Ja. En gewoon die hele zorgverantwoordelijkheid aan het individu koppelen. Dat is zo'n raar idee. Dat, uh, dat gaat toch niemand doen. Maar nou, misschien het idee dat uh, ja, de hogere prijs van de sigaretten. Dus die goederen die je fysiek koopt, die gaan dan naar de, de verkoper. Dus dat impuls aankoopwinkeltje waar je sigaretten koopt. Dan zou je in ieder geval weer een markt zijn waar, waar het water al hoog staat. Hè? Want heel veel, Ik weet niet hoe het is, hoor, maar want ik, ik ben een, misschien is de Nederland nu een lui lekker land voor uh, zelfstandige ondernemers met een winkel. Maar een paar jaar geleden toen ik daar rondliep en alle winkels die dicht gingen, dat ik denk niet dat ze dat voor de lol nee, deden allemaal dicht gaan.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 te bak in de, wat zal het zijn, de 17e eeuw, uh, nog met houten schipje naartoe moest uh, worden gehaald. Nee, of het, uh, want toen was het ook een luxe. Dus op zich is, uh, op zich is, is dat ook niet uh, het punt uh, waarover te vallen is of zo. Ja, maar... Nou, vanaf 1600 werd de tabak al in Nederland verbouwd. hè? Of ja, okay. iets, iets, iets na 1600. Maar dat kwam door een rookverbod in Engeland. Want het okay. eerst werd het in uh, Zuid-Engeland verbouwd, waar het toen nog een redelijk subtropisch klimaat was. En daar, uh, daar groeide tabak heel goed en dan hoefden ze het niet meer helemaal van verre orde te halen. En toen, op, toen er in Engeland een rookverbod kwam, rond 1600, toen hebben ze geprobeerd om in uh, Nederland op de Utrecht zoveel te verbouwen. En dat mislukte de eerst, omdat Nederland toch een vochtig klimaat had. En toen zijn ze er een houten schot omheen gaan doen en een glazen plaat eroverheen en dat werd dus de broeikas, uh, werd dat of tenminste ja, dus de oorspronkelijke broeikas, komt daar vandaan. En dit, en dit heb je van die wil, uh, van die club, van die club, van, van de tevreden rokers. <lacht> nee, nee, nee, gewoon geschiedenisboeken. Ja. <laughs> Oké, okay. nou ja, interessant verhaal.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 de, de centen bij elkaar spokkelt voor uh, de pakje peuken. Ja, die wilde gewoon blijkbaar ook echt aan dood gaan. Ja, en nee, ja, nou, anderzijds lees je dat longkanker, uh, dat is erfelijk, dat is genetisch bepaald. Ik heb ik wel eens gehoord hoor, van iemand die er meer verstand van mij heeft dan ik. Uh, dus waarschijnlijk ga je dus. Uh, is het is niet zo dat de roken voor longkanker zorgt, maar dat je die longkanker al hebt. Alleen misschien krijg je het eerder. Ik ben geen medisch expert, dus uh, als iemand dat is, mag ik hem mailen. Johannaapstaartjevrijderadio.com En dan uh, kun je me mailen en dan zeg uh, je het beter weet dan ik. Dus uh, ik heb het ook nog van woorden zeggen. Dus, uh, en misschien zijn er ook andere factoren. Dat uitlaatgassen weet ik veel. Ja, ja, en ik vraag me ook af. Want gaan, gaan dan ook mensen bij Bosjes Dood en Haspes. Valt het onder diezelfde 35.000? Er zal vast wel wat overlapping zijn. Ja. Maar, maar, maar goed, ik heb toen in de zorg gewerkt.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 Uh, de jihad kent nog inderdaad de classule van uh, oké, okay, nou is het klaar. Nou moet je dan dan moet je ook echt ophouden.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 Ja, je ja. gaat je ja, gaat de bevolking zich tegen je keren vanwege de hoge belastingdruk. Bijvoorbeeld? Ja, dat was ja. 2500 jaar geleden, werd dat al door het Censuur gezegd. Ja, dus je pro ja. probeert juist hè, uh, een, uh, een beweging uh, in te zetten uh, die je uh, kunt uh, beheersen. En uh, als je dus alles, nou ja.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 Nee. Maar en de ja. trein, de trein kan, heb je ook nog rocoupées, of is daar gewoon die rocoupées er de trein hier, joh, dat is, uh, de, de loopt een paard voor, hè, voor die trein. <laughs> nee. Serieus? <laughs> nee, nee, nee, nee, dat is niet waar, maar. <laughs> dat gaat wel zo langzaam, joh. <laughs> ja, ik, ik heb gezien dat er in jouw dorp, er loopt de sporen sporenhels, uh, maar die was overwoekerd uh, toen ik daar, uh,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 Wat de overheid eigenlijk gedaan heeft, is hun producten omhoog gooien in prijs. Ja, en dan moet dat, ja. dat bandje moet verplicht opzitten, natuurlijk. En dan, ja. Ja, dan krijg je dat is iets van 500, dat weet ik voor hoeveel procent. Het pakje zelf kost maar een dubbeltje. Ja. En die, die andere 19 euro, 90, dat, is, uh... dat is... eigenlijk heel oude wedstrijd want het is eigenlijk een heel oude wedstrijd. Want vroeger al, 100 honderden jaren geleden, werd altijd accijns er nooit... Het is nooit dat een man in een van de pak langs van... Huppa, nu je accijns betalen Het werd meestal via bepaalde producten gedaan naar de overheid aan het monopolie op had. Er kunnen daar zegeltjes zijn, of uh, bij, bij bier was het een bepaalde kruidenmix die je moest kopen. En dat werd uiteindelijk vervangen erop, om uh, belasting te ontduiken. En ja nu zie je ook dat ze het dan op deze manier doen vegeltjes en zo, dat is, uh, yeah. Yeah, ja, nou ja, is wel eens, je... ik heb, ik heb ja? wel eens, uh, ik, ik ben dus in de accountancy heb ik gewerkt, heb ik wel eens gehoord dat er bij zo'n bedrijf als er dan één zo'n rol was er gestolen, nou één zo'n rol, het, is, uh, ja, dat, ik, het, het, zit, het loopt tegen een miljoen aan, want dat, als je er één kilometer van zo'n band hebt, nou dan moet je, wat zou het zijn, drie centimeter, vier centimeter, en dat vertegenwoordigt dan meer, en uh, tien euro waarde dus, ja.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 Ja, Als ja. Nou ja, die mogen jullie hebben en dan uh, praten we niet meer over. Ik kan het proberen, maar dan zou ik wel wachten tot die pakjes 20 euro zijn. Dan heb je in ieder geval je winst verdubbeld. Uh, en dan, waarom zou je dan niet meteen gewoon uh, cocaïne vanuit de haven van Rotterdam gaan uh, verhandelen? Uh, want dan heb je veel minder risico. Uh, uh. Uh, nou, er worden we, dan worden we wel uh, sigaretten gesmokkeld, toch? Ook wel met vachtwater? Ja, ja. Uh, uh.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 Dus uh, ja, <laughs> als je heel snel een Joe Cocker stem wil uh, kweken, dan uh, moet je dat vooral veel roken, dus... Uh, nee, ja. maar volgens mij kun je dat bewerk dus inkopen als compost. Oh, oké. Okay. Nou, ja, dan vraag me af of dat dan ook bewerkt kan zijn. Het is juist die, het bewerken van tabaksbladeren wat uh, ja wat het rookbaar maakt en niet geschikt voor compost. Oh, ik heb, dus, nee. ik heb dus een tijdje in mijn uh, zwerversbestaan, om het zo maar te noemen, bij uh, iemand gewoond en die draaide zijn eigen tabak en die kocht dat in Polen. En in Polen okay. kun je die tabaksbladeren zo bestellen en dat komt dan als compost binnen. Maar dat, dat is gewoon een kwestie van draaien door de vermaalmolen heen en het, het valt er ook hoor, dus ik heb niet, hm. ja.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 Kunnen uh, ook oh, nog redelijk onbedenkt zijn. Ja, goed, maar. Ja, en of, ik wilde nog wel zeggen: van, kijk, als de siga sigaretten een sigaret een statussymbool gaan worden. en de, de sigaar die gaat niet omhoog in, in prijs. dan gaan de, het, het pleps gaat het preps gewoon sigaren roken. En dan heeft Hans Wiegel een probleem. Die gaat dan waarschijnlijk gewoon sigaretten roken.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 Iets gaat doen met iemands gegevens, dan uh, zijn er wel honderdduizend hobbels. Maar volgens mij uh, zijn er andere organisaties in Nederland die veel minder minder moeten uh, daarmee uh, ondervinden. Nou ja, die vraag was in ieder geval: hoe, uh, gaat, uh, hoe gaan we in een libertarische samenleving om met privacy? Nou, ja, ik denk dat je je bezit dingen. Je bezit zeg maar het recht, balla, voilà, recht, dat is moeilijk woord, maar je bezit bij jouw gegevens, hè, dat wat jij op jezelf weet, dat is... Uh, yes.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 maar, uh, ik word wel negatief in het, uh, word iets negatiefs met mijn geefschuld gedaan. En dan heb je dus Dan kun je het in ieder geval, uh, dan, dan, het dan, kan je dat kan handhaven, maar dan kun je in ieder geval zeggen, van ja, dit is, uh, dit is onrechtvaardig, hè. dat, heel veel andere mensen zullen het ook hebben. Als jij je schulden hebt voldaan.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 compensatie waarmee iemand iets met jouw gegevens kan doen. Dus dan uh, gebruik je jouw gegevens eigenlijk niet. Uh, als jij daar geen toestemming voor hebt gegeven, ja, ik denk dat daar dat wordt een beetje lastig. En dan krijg je allemaal weer hele kleine voorbeeldjes uh, met uh, iemands uh, adres en alle persoongegevens en adres, uh, geboortedaten en foto's. En dat is een heel pakket gek, Dat is een hele grote inbreuk. Maar ja, als je zegt van uh, in Leuwarden woont iemand die Jurian heet. En ja, hoe ver is dat een uh, inbreuk?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 Maar dat bericht komt okay. zo meteen. Maar ja, dat sluit hier wel bij aan: dat iemand uh, gegevens worden, privégegevens worden openbaar gemaakt. en die persoon zegt dan ja, maar daar wil ik wel 15.000 likes voor je hebben. Snap je? Ja, ik, ik weet niet waar je dat op baseert, hè? Heeft, heeft diegene een.? Um, kijk, dat, hij kan dat vragen en misschien. Ja, nou, dat, dat, dat is gewoon vragen, echt een, een, een randcrimineel, is dat. Maar dat nou, uh, zie je zo meteen wel. Nee, met een schuld die dat. waarmee uh, dat zal daar moeten worden. hij heeft allemaal diefstallen en dat soort dingen gedaan. Er zijn uitspraken van economen hè, dat uh, je gegevens, dat dat binnen korte tijd ook echt een product zou worden. Dus dat is ja. het toch al, al een tijd oh, hoor. Ja. Wat is het verdienmodel van Facebook? Uh? Ja, ja. Nee, nu wordt nu. nu, uh, nu Bedrijven dat, uh, verkopen bedrijven dat uh, legaal of illegaal uh, dat aan elkaar doet. Maar het wordt steeds illegaler. Dus nu uh, ontstaan er dus ook meer uh, mogelijkheden om als klant uh, te verdienen aan je eigen identiteit. Dus uh, dat is gunstig. Nou, je hebt bijvoorbeeld, uh, wat uh, we als verleden over hebben gehad, Brave Browser. Dat is een, uh, die, die rollen nou ook een heel... Uh... Noem ja, een, een project uit uh, waarbij jouw privégegevens ook uh, ja, verhandelbaar zijn voor basic attention tokens. Dat zijn dat is een bepaalde crypto. Dus ze draaien het eigenlijk om. hè. Dus, uh, ja. Ze geven de, de consument eigenlijk de macht. Dus uh, oké, okay, jullie willen mijn gegevens hebben. Nou ja, geef mij zoveel wat. Ja, nou ja, ik, gisteren ging ik twee fitnesshandschoentjes uh, kopen uh -huh. bij een, een enorme sportzaak. Uh, het is een keten, daken.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 Gewoon, ja. je, je kunt als klant uh, niet meer uh, gewoon uh, de winkel uitlopen of, uh, uh, uh, zonder dat er gevraagd wordt van, zit je ook bij ons in het uh, bestand? Ja, goed, ik kan toch ook gewoon netjes een nee zeggen? Ja, nou, dat heb ik ook gedaan. Maar ja. uh, je wordt ook wel gelokt voor... Uh, wat was het? 4% korting. <laughs> <laughs> uh, maar uh, ja, daar had er geen zin in. Weet je het is een afweging. Want uh, daar, uh, ja, was, uh, van zulke shit. Uh, daar weet ik dus niet van wat er met gegevens uh, gebeurt. Ik maar, je, hoe, vaak, hoe vaak kom je wel eens in Albert Heijn? Nou, kijk, dat wou ik dus net noemen. Ja, de bonuskaart. Uh, uh, uh, hè? Is hier wel eens opgevallen? dat Elke keer als ik daar komt, dan vraag je: heeft u een bonuskaart? Dan zeg ik altijd, oh, shit, ja, maar vrouw heeft hem. Oh, dus je hebt er wel een. Oh, en uh, mag die van mij wel even gebruiken. <laughs> ja. Of uh, iemand uh, naast me die zegt, oh, doe maar op mijn bonuskaart. Dus al die gegevens op die bonuskaart, die kloppen gewoon niet. Want nee. iedereen leent hem aan elkaar uit. En de kassiervrouw, juffen je juf, vrouw juf, juf, juf, die gebruiken standaard hun bonuskaart. Ja. Ja. En, en voor, ja, en voor Albert Heijn is dat een publiek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 Hoording, of niet, dat, uh, uh, Hoe noem je dat nou in Nederlands? Datops toch? Ja, dat ze dus inderdaad uh, ook wel maar in jouw gegevens willen hebben. Dat komt voor een deel omdat de overheid hun daar allemaal om vraagt. Uh, hmm. bij, bij de bankgegevens is het in ieder geval zo, want die uh, tramschutter schutter in Utrecht, die hadden ze weten te pakken omdat hij uh, zat uh, te pinnen. Ja.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 Die tickets naar de hemel verkocht, geheel in de stijl van de, het Vaticaan ergens in de middeleeuwen. Alleen deze man had de fout gemaakt door uh, houten tickets te verkopen en hij verkocht ze als zijnde goud. Hij had gewoon een uh, goudlaagje, uh, goudverf over, die, uh, over het hout gedaan en uh, ja, zoals goud verkocht. En daarvoor zit die beste man nu in de bak waar hij alsnog...